5 uur. Dit is Radio 1 met Tim Overdiek. Met straks in het NWS Radio 1-journaal onder meer de Giro en nieuws over uw pINGedrag. Aan dat gedrag valt namelijk geld te verdienen. Maar is dat wel wenselijk? Zometeen meer na het NWS-journaal met Dorot Negens. De twee mannen die gisteren in Londen een militair vermoorden waren bekend bij de Britse inlichtingendiensten. Dat meldde media op basis van bronnen binnen de regering. De zouden zou de afgelopen jaren in een aantal onderzoeken naar voren zijn gekomen. En steeds werd gezegd dat ze geen aanslagen wilden plegen. De Britse media melden ook dat de twee waarschijnlijk van Nigeriaanse afkomst zijn. De politie zegt daar niets over. Een van de twee zou van oorsprong een christen zijn... die zich tien jaar geleden tot de islam heeft bekeerd. Het gaat om de man die direct na de moordaanslag een verklaring aflegde voor een camera.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 De politie heeft nieuwe beelden waarop vermoedelijk de auto van de vader van Ruben en Julian is te zien. De beelden zijn gemaakt bij de duiker in koten waar de jongens zijn gevonden. De vader werd enkele uren later doodgevonden in de bossen bij Doorn. Hij had zelfmoord gepleegd. De camerabeelden zijn afkomstig van een particulier uit de omgeving van de duiker. Daarop is te zien dat in de nacht van maandag 6 mei op dinsdag 7 mei twee keer een auto op die plek stopt en ruim tien minuten blijft staan. De beelden zijn geen mensen te zien.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 Vorige week werden uit een hotelkamer in Cannes juwelen geroofd... met een waarde van zo'n 775.000 euro. Sieraden zouden worden uitgeleend aan beroemdheden... die het filmfestival bezoeken. In het Limburgse Horst zijn twee jongens van 13 opgepakt... omdat ze een cafetaria zouden hebben overvallen. Ze werden gisteren thuis aangehouden. De overval was maandag, zegt de politie. Tijdens die overval kwamen rond drie uur maandagmiddag twee personen de eetgelegenheid binnen aan de Herststraat en Horst. En die hebben een medewerker bedreigd met een mes en zijn er vervolgens zonder buit vandoor gegaan. Het was meteen al duidelijk dat het om jonge jongens ging. De twee dertienjarigen worden morgen voorgeleid. Restaurants mogen toch hervulbare flesjes olijfolie blijven gebruiken, zonder etiket. De Europese Commissie heeft een omstreden plan voor verplichte etiketering ingetrokken. De Commissie wilde de maatregel invoeren om de kwaliteit en de echtheid van de olijfolie te garanderen. Koninklijke Horeca Nederland is opgelucht dat het plan nu van tafel is. We zijn er heel blij mee. Het was natuurlijk, om de woorden van onze premier maar even te gebruiken... het was een bizar voorstel. Het zou kostenverhogend zijn. Het heeft niets met duurzaamheid te maken. Dus prima dat het van tafel is. Dank voor alle mensen die hun schouders eronder hebben gezet. De maatregel zou volgens de horeca tot veel rompslomp hebben geleid... en bovendien slecht zijn geweest voor het milieu. Want als het bijvullen niet mag, moeten halflege flesjes worden weggegooid. Het weer nog buien trekken over het land, soms met onweer en hager. En af en toe breekt de zon door, vooral in de kustprovincies. Het is zo'n 11 graden. Vannacht kan het aan de grond gaan vriezen. Morgen en ook in het weekend blijft het wisselvallig en kan het stevig waaien. Verkeersinformatie, weinig spaan. De meeste dagelijkse files zien we op de wegen rond Rotterdam. Bij Amsterdam valt het relatief mee. Een paar opvallende files op de A6, muiden richting Lelystad voor Almere stad west, 3 kilometer. Er heeft daar een auto in brand gestaan. De rechterrijstrook is nog dicht voor het opruimen. Op de A16 van Breda naar Rotterdam loopt het flink vast voor de Dregtunnel. Uh, staat een kapotte vrachtwagen in de rechter tunnelbuis en die is dan ook dicht. Vierden vanaf Zevenbergse hoek tot aan de tunnel 12 kilometer. Dan de A20 naar Gouda zijn problemen bij een spoorwegovergang in Moordrecht. En daardoor loopt het vast op de A20 vanuit Rotterdam tussen knopen Terbrechtseplein en Moordrecht 8 kilometer. Een vraag aan u. Hoeveel munten en bankbiljetten hebt u op zak? Het antwoord op deze vraag straks aan de ster.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 met Tim Overdik. Zes over vijf. Goedemiddag. En uw geld geteld, bent u nog zo iemand die alleen met contant geld betaalt... of bent u ook al lang bezweken onder pinvriendelijke vriendelijke campagnespotjes... van de afgelopen jaren? Jongens, jullie mogen echt alles van me weten. Behalve de pincode. PIN, PIN, PIN, PIN, PIN. pin. Tijdje terug. Vandaag begint opnieuw een campagne om pin, pin, pin te stimuleren. Maar er zijn haken en ogen aan het pinnen. Want ons pingedrag wordt verkocht aan winkeliers. Equence, het bedrijf dat deze informatie verwerkt is van plan... bedrijven informatie te leveren over welke winkels we als klant bezoeken... en hoeveel we daar uitgeven. Het bedrijf zegt dat de gegevens niet te herleiden zijn tot personen... maar alleen naar de wijk waarin de klant woont. De Rabobank heeft bedenkingen. Ja, Gertjan jan Dennekamp van de economie-redactie, wat willen de banken? Nou ja, Die pin wordt ontzettend veel gebruikt. Meer dan 2 miljard uh, transacties op uh, jaar. Basis en dat is een schat aan informatie. Informatie die de winkeliers graag willen weten. En het bedrijf dat dat spoor, dat pinspoor van ons bijhoudt, Equins... die denkt daaraan te kunnen uh, verdienen. Ze hadden een nieuw plan, dat hebben ze vorige week gepresenteerd. We hadden een afspraak met het bedrijf dat ze dat plan zouden gaan uitleggen. Maar door onze telefoontjes, ook bij de banken, is uh, het bedrijf daarop teruggekomen. En uh, wil dus niet met ons uh, praten op dit moment. En dus moeten we het even doen met een quote in BNR nieuwsradio waar de directeur van het bedrijf, Dave Rietveld, uitlegt om welke gegevens het gaat. Wat we wel kunnen zien is bijvoorbeeld de plaats waar de transactie plaatsvindt, de hoogte van het bedrag, in welke winkel, ja. uh, hoogte de hoogte van, van het, bedrag, het bedrag, datumtijd, en we zien of een pasje al vaker in die winkel is geweest, of we zien een, een anoniem pasnummer wat al vaker in die, in die winkel is geweest. En wat er gekocht is? Dat zien we niet maar wel of de klant de meeste aankopen doet in die winkel... of dat hij toch naar de concurrent gaat en daar meer geld uitgeeft. Dus het uh, de, de, ja, is een schat aan informatie die uh, winkeliers uh, uh, kan interesseren. Wat voor interesse is dat dan? Nou ja, um, bijvoorbeeld wil je misschien weten als bedrijf... Uh, uh, wordt het meeste geld bij mij uitgegeven of gaan ze toch naar... Uh, de concurrent. En uh, is dat de concurrent in de buurt of gaan ze naar de concurrent in de grote stad? Of als je een, een, een campagne voert in je eigen buurt, komt dan eigenlijk wel die buurt en trek je daar nieuwe klanten mee aan. Dat zijn allemaal gegevens die je uit die pintransacties kunt halen. Oké, okay, belang van de ondernemers. Denk ik even aan de privacy van de klant. Nou ja, het bedrijf zegt uh, dat dat niet geschonden wordt, want wij zelf zijn niet herkenbaar in die gegevens. Het gaat om gegevens tot op wijkniveau, tot op uh, postcode niveau. Dus um, ja, de, de, de winkelier weet of wij uh, uit die wijk komen, maar weten niet of jij en ik dat zijn. Uh, nou zijn er natuurlijk heel veel instellingen die allerlei klantgegevens bijhouden, ook verkopen. Um, wat is eigenlijk het probleem dan? Nou ja, hier gaat het om uh, financiële gegevens. En er is een ander probleem. De meeste banken hebben de gedragscode verwerking persoonsgegevens onderschreven. En daarin staat eigenlijk dat er hele strenge eisen wordt gesteld... aan het gebruik van die informatie via die pinpas. Want die pinpas, je ja, hebt eigenlijk geen alternatief. Als je een bonuskaart neemt, dan weet je dat de ondernemer, de winkelier... jou volgt en weet wat jij koopt. Uh, je pinpas, ja, die gebruik je op zoveel plekken. En dus zijn de strenge eisen gesteld aan het uh, gebruik van de gegevens uit die pas. En in die eisen staat dat er strenge eisen worden gesteld. En als daar niet aan voldaan wordt, dat die gegevens niet worden uh, gebruikt. Die wordt uh, niet gegeven. En als je dus kijkt naar bijvoorbeeld de gedragscode van de Rabobank... dan staat daar zelfs dat die, die gegevens alleen worden gebruikt... voor een optimale dienstverlening. En in andere gevallen worden die gegevens zonder onze toestemming... niet aan derden gegeven. En daar zit de crux... Want wij hebben helemaal geen toestemming gegeven voor het gebruik van deze informatie. Hey, en Gertjan dat is ook een interessant aspect natuurlijk, dat de Rabobank bedenkingen heeft. Hè? Welke bezwaren zien zij? Nou, dat zeggen ze niet. Uh, ze zeggen alleen maar dat er juridische vragen zijn. En een uh, woordvoerder zegt ook, we zijn nu in gesprek naar Equens. Dat kwam na onze telefoontjes. En uh, uh, Equens heeft de Rabobank beloofd het product niet op de markt te brengen... zolang er geen duidelijkheid is over de juridische aspecten. Dus de Rabobank steekt een stok in het wiel. Interessant nieuws wat ons onmiddellijk in Almere brengt. Want Josephine Trehi, jij bent daar om bij een campagne te zijn uh, om meer te gaan pinnen. Burgemeester Jortsma van Almere die gaat zelfs de portemonnee een, een week in een kluis stoppen. Zij is pro-pinnen. Um, in het licht van dit nieuws, wat vindt zij daarvan? Ja, ik ben inderdaad op het kantoor van de burgemeester en de portemonnee is net de kluis ingegaan. Ik vraag u gelijk even om een reactie. Equens, dat bedrijf, wil in de toekomst ons pindgedrag de gegevens gaan verkopen aan winkeliers. Wat vindt u daarvan? Nou, als dat toegevoegde waarde heeft voor uh, uh, uiteindelijk ook de consument, dan kan het prima zijn. Maar er zijn wel een paar voorwaarden. Ze dus stellen ga ik ook vanuit dat ze daaraan zullen voldoen. Uh, ik neem aan dat uh, de privacy goed gegarandeerd moet worden. Dat dus mensen niet plotseling zelf uh, achterna gezeten worden door winkeliers van u heeft daar en daar gepind. Moet u niet bij mij zijn? Uh, nou, zo zal het niet gaan. Nou, maar ze kunnen wel zien per postcode, dus bijvoorbeeld bij mij in de straat... Wie er op welk tijdstip bijvoorbeeld naar die en die supermarkt gaan of wie er dan misschien toch naar die slager gaan. Uh, daar zullen ze dan goed naar moeten kijken. Want het moet, ik, het kan het, als ze het terug kunnen herleiden naar personen, dan kan het dus gewoon niet. En ik weet ook zeker dat ze daar nooit toestemming voor zullen krijgen. Nee, gaan. het gaat niet per personen, maar in de per postcode, per wijk. Ja, nou ja, dan ligt het er maar aan. Als het groot genoeg is dat het meer gaat over data-uitwisseling... Uh, uh, dus dat je het kan, kunt anonimiseren en slechts patronen kunt herkennen... dan kan het toegevoegde waarde hebben. Maar nogmaals, daar, moet de, daar hebben we ook een club voor die dat goed bewaakt... om die privacy goed te beschermen. En dat moeten ze dan ook doen. Um, voor het overige heb ik er dan ook niet zo verschrikkelijk veel moeite mee. Want het kan ook opleveren, als daar geld voor gevraagd wordt, dat het betalingsverkeer goedkoper kan worden. Maar het zou mensen ook kunnen afschrikken als consumenten horen er gebeurt wat dan ook met mijn gegevens. Heel snel gaat er al een belletje ringen van oh mijn privacy, laat het binnen maar zitten. Maar u zegt nou precies goed wat er dus niet moet, dat hun gegevens gebruikt worden. Als het gaat over gewoon patronen van winkels, van waar uitgaven gedaan worden, maar niet over personen. Kijk, als het over personen gaat, kan het gewoon niet. Dus als u dat laatste, dan heeft u volstrekt gelijk, maar dan moet het ook niet gebeuren. We zijn hier voor de actie, pinnen ja graag. U bent helemaal voor het binnen, alleen nog maar pinnen. Ja, als burgemeester ben ik daar zeer voor. En al een groot aantal jaren overigens. En in mijn eigen gemeente met behoorlijk succes. Uh, maar deze actie is landelijk en we starten hier waarschijnlijk omdat ik de naam heb dat ik het altijd al heel belangrijk heb gevonden. Uh, als winkeliers geen baargeld in de winkel he hebben, dan worden ze ook niet overvallen. Uh, ja, tenzij het een juwelier is, die worden natuurlijk, zijn sowieso altijd uh, uh, lastig te beschermen. Die doen daar overigens ontzettend veel aan. Uh, en als mensen geen baargeld in huis hebben, is het voor heel veel inbrekers ook volstrekt niet interessant. Dus mijn stelling is, uh, wat mij betreft kan het baargeld zo gauw mogelijk gewoon eruit. Maar ik weet dat dat ingewikkeld is. Maar laten we dan proberen het zo beperkt mogelijk te houden. En daar waar het dan nog moet, het ook zodanig te doen dat het ook voor een overvallen niet interessant is. U gaat er nu een week proberen, hè? Geen contant geld meer in de portemonnee? Nou, gaat is, dat lukken? Het is bijna symbolisch, want ik doe het eigenlijk al lang. Ik, uh, ik, ik gebruik eigenlijk bijna geen waar geld meer. Maar koopt u wel eens een straatkrant? Nee. Bij de... die koop ik dus ook nooit. Nee, die koop ik niet. Het... Openbare toiletten? Ja, maar daar kun je gewoon, wij hebben een openbaar toilet waar je gewoon kan pinnen. Uh, bij Toedaloo the je gewoon uh, pinnen hoor. Maar de parkeerautomaat hiernaast, stond ik net, dan kan je alleen chipkaart of contant? Ja, en dat, dat is dus een van mijn zorgen, want uh, ik, ben ook, ik was ook erg goed chip, maar ik heb net begrepen dat er een moderne variant waarschijnlijk komt. Ik vind het wel heel jammer, want ik vind chip een heel mooi instrument, omdat het ook nog anoniem is. Dus je kan er wat makkelijker dingen mee doen en daar, uh, ik vind het jammer dat het verdwijnt. Ik ben benieuwd of het u lukt, succes? Tuurlijk lukt het me. Het kantoor van burgemeester Joritsma in Almere met een stevige ruis. Dat was niet de regen van Almere die u hoorde, maar gewoon de verbinding die door de zender met de radiowagen. Technisch verhaal allemaal wat minder klonk dan u gewend bent. We zijn wel gewend aan goede informatie of Zwanen, over de verkeersinformatie. Zeg uh, maar. Dank je. Op de A16 van Breda naar Rotterdam... daar loopt het nu flink vast voor de Drechtunnel. 12 kilometer file. Er stond daar een kapotte vrachtwagen, maar gelukkig is de rijbaan weer vrij. Bij Moordrecht loopt het nog steeds vast op de A20 naar Gouda... na een aanrijding bij een spoorwegovergang. En de A27 die springt er nu echt wel uit naar Breda... want er is een ongeluk gebeurd bij de brug bij Gorkum. 9 kilometer file, de linkerrijstroop is dicht. In de ochtend en avondspits het NOS Radio 1 Journaal. Burgemeester Boris Johnson van Londen heeft de plek van de moord vanmiddag in Woolwich bezocht. Na afloop probeerde hij zijn Londenaren gerust te stellen. Alles uh, everything that I have seen and heard this morning leads me to conclude that uh, two things. Number 1 that the those guilty will be brought speedily to justice and second I have absolutely no doubt de daders zullen worden berecht en Londenaren kunnen weer verder met hun normale leven, al dus burgemeester Johnson. Het was een gruwelijke moord op straat op klaarlichte dag vanuit extreem religieuze motieven. Kennen we ook hier in Nederland, Weet u nog, 2 november 2004. Goedemiddag, Job Cohen. Goedemiddag. U weet dat vast ook nog wel, u was burgemeester van Amsterdam op die dag, de dag dat Theo van Gogh werd vermoord. Ziet u parallellen tussen de moord gisteren op die militaire Londen en op die van Van, van Gogh? Ja en nee. Uh, zeker is een parallel dat we hier uh, zo te horen... ook een paar extreme uh, religieuze fanaten uh, bezig waren. Uh, dat was bij de moord op Van Gogh ook. Wat uh, bij de moord op Van Gogh uh, meespeelde... dat was dat het natuurlijk om een, een bekende uh, Amsterdammer ging. Uh, en ik heb niet de indruk dat uh, deze moord... Dat hier ook te maken heeft met de, met, met de moord op iemand die bekend is. Maar dat maakt hem niet minder vreselijk. En uh, de gedachte die erachter zit een fanaticus die uh, dit de normaalste zaak van de wereld uh, vindt... Uh, dat is hetzelfde. Ja, Zijn dat dan ook de gedachten die bij u te binnen schieten... als u het nieuws hoort uit Londen? Ja, en ik moet zeggen, ik heb, uh, ik heb ook geluisterd... naar het commentaar van Cameron. Uh, en uh, dat, dat vond ik erg goed. Uh, die aan de ene kant benadrukte dat dit volstrekt onacceptabel is... en dat uh, ze tot op de bodem zullen uitzoeken hoe het zit... en dat ze dit daders ook uh, op die manier ook zullen behandelen... En tegelijkertijd ook zeggen dat dit ging om, eh, om extremisten. En dat je daarmee ook niet vervolgens eh, iedereen die je dat geloof aanhangt, maar niet extreem is, eh, dit moet aanrekenen. Ja, want het zijn twee boodschappen natuurlijk, hè? Geruststellen, ja. maar ook ja, ja. eigenlijk op een of andere manier de bevolking tot rust manen. Ja, zeker. Uh, en, en, en ook, nou ja, dus de, de, de twee boodschappen zijn van... dit is volstrekt onacceptabel en verschrikkelijk dat het gebeurt. Uh, en aan de andere kant van, ja, uh, jongens, denk nou niet... dat nu meteen de hele wereld uh, omvalt. Ja. we even luisteren naar hoe u dat deed... op die avond in Amsterdam in 2004. Er is vandaag een Amsterdammer vermoord. Afschuw en verbijstering over deze daad. Die vervullen ons. En daarom zijn wij hier samen op de Dam. Om hier luid en duidelijk te zeggen wat wij vinden van deze laffe en gruwelijke moord. Zoals wij hier zijn. Dat gebeurde, meneer Cohen, met nogal wat emotie. Er was heel veel woede hoorbaar. En ja, terecht, ja, dat was het ook. En terecht. En daar zat ook, ik geloof ook zeker in het begin van wat ik aan het zeggen was, daar zat ook een. Maar ja, ook wel woede in tegen de overheid die dit niet heeft kunnen voorkomen. Ik had het gevoel dat in het vervolg van mijn speech, waar ik toen ook zei dat. En Theo van die had toen ook van alles tegen mij. En ik heb toen ook gezegd: van wat hij ook verder tegen je heeft, dit moet altijd kunnen. Je moet altijd kunnen zeggen wat je vindt. En uh, op dat moment had ik ook het gevoel dat mensen toen ik het idee hadden van... nou ja, dat is ook terecht dat dat gezegd wordt. Ja, ik probeer me even in het hoofd van de burgemeester in zo'n situatie te verplaatsen. We hoorden net Boris Johnson, de burgemeester van Londen. We hoorden u daar praten, uw toelichting. W waar gaat het om als je onder zo'n emotionele omstandigheden toch de boel rustig moet houden? Wat, wat moet je als eerste doen als burgemeester? Nou, ik denk dat je moet proberen om de, de, de volstrekte rechte emoties om niet te kanaliseren en daar een uitweg voor te vinden. Nou, wij vonden dat door die lawaai demonstratie, wat op dat ogenblik ook iets nieuws was. Maar het, het, het, ik herinner me nog wel dat ik van tevoren daar ook, en die ochtend, ik heb dan onmiddellijk gebeld met, met Theodor Holman. Een goede vriend van Van Gogh en ze uh, zeggen ja, we moeten iets. Ze zijn nou, dan in godsnaam... geen stille tocht of zoiets. Er moet lawaai gemaakt worden. En zo is toen op die lawaai-demonstratie... gekomen en dat was toen wel een manier om op dat moment ook die emoties om die op eh, nou ja, vorm te geven. Ja, het kanaliseren van die emoties. Tegelijkertijd moet er onmiddellijk uh, worden geprobeerd om dit soort aanslagen... dit soort vervolgmoorden te voorkomen. Is dat mogelijk als je kijkt naar de manier waarop toen TV Gogh werd vermoord... en nu gisteren in Londen deze militair op klaarlichte dag... door iemand werd uh, of twee mensen uh, werd vermoord? Ja, het, het, het, het, het, het, het, het probleem is natuurlijk dat er altijd dit soort fanaten zijn. Terwijl deze twee fanaten in Londen, zo blijkt, inmiddels vanmiddag toen de politie ook ja. in de gaten werden gehouden. Ja, nou ja, dat is altijd weer het lastige. Wat ik ervan hoorde, maar goed, daar weten we natuurlijk allemaal nog lang niet genoeg van. Uh, ...hadden ze ook, ook de stellige indruk... ...dat ook al waren ze fanatici... ...dat het nog niet betekende dat ze daarom... ...van dit soort uh, afschuwelijke daden toe in staat waren. En uh, wat, wat we wel zien... Ook, ook, ...ook sinds die periode... sinds de periode op de moord op, uh, op van Gogh... ...dat ook mensen... ...veel meer en veel beter... ...door de politie in de gaten worden gehouden. Ja. En dan nog moet je daar... Uh, ...ja, je moet echt helemaal uitsluiten, ...kan je dat niet. Want als je dat wel doet... ...dan heb je een politie staan en daar zitten we ook niet op te wachten. Uh, niet op te wachten, maar je wilt ook uh, zien... Te voorkomen dat een tweede keer zoiets gaat gebeuren, tuurlijk. zo kort na een aanslag. We ja. zagen bijvoorbeeld bij de metro aanslagen in Londen in 2008... dat twee weken later ook een poging werd ondernomen om hetzelfde te doen. Dat is natuurlijk ook mogelijk nu in Londen. Ik neem aan dat u beter de situatie kent op basis van uw ervaring als burgemeester in Londen. Is dat waar achter de schermen het hardst aan gewerkt wordt? Dit zien nou te ja, voorkomen? Je, je, je natuurlijk probeer je nu te, te, te kijken van je maken ze onderdeel uit van een, van een groep... Uh, zo ja, dan uh, moet je natuurlijk onmiddellijk die groep in de gaten houden. Maar moet Londen, moet Engeland dan even misschien voor de komende dagen een soort politiestaat ja, zijn? Ja, dat vind ik heel moeilijk om dat, om dat te bekijken. Daarvoor weet ik er niet genoeg van. Uh, wat, ik, wat ik me wel heel goed kan voorstellen is dat ze juist hier naar op zoek gaan. Waren zij zijn, zijn het, zijn het enkelingen. Uh, of maken ze deel uit van een groep? Zo ja, hoe is die groep? En die houdt die heel goed in de gaten. Joke Hen, oud-burgemeester van Amsterdam, naar aanleiding van de gebeurtenissen in Londen. Ik dank u voor uw tijd. Graag gedaan. Zo direct horen we Joris van den Berg over de Giro d'Italia. Vandaag worden de tijdritten gereden. Wie was daar het sterkste in? We gaan nu luisteren naar Graham Colton. Amerikaanse singer-songwriter. En single uit mei 2013. Everything you are. Het is vijf voor half zes. Het NLS Radio 1-journaal. Sport. Sportnieuws, want een belangrijke dag in de Giro, de ronde van Italië. Flinke verschuivingen waren mogelijk, zijn misschien wel mogelijk geweest... in het algemeen klassement, want wat bleek de achttiende etappe? Een tij, tijdrit van 20 kilometer. De grote vraag is natuurlijk of de leider Nibali... de voorsprong op zijn naaste concurrenten kan behouden. Joost van den Berg, je hebt hem gezien, die tijdrit. Hoe is het afgelopen? Ja, je zegt verschuiving in het klassement, maar de enige verschuiving is, is dat Nibali het gat enorm vergroot heeft naar de rest. En voor de rest staat alles nog zo'n beetje op zijn plaats. En er is maar één man vandaag en het werd ook tijd. De man in de roze trui, die droeg hij al heel lang, had nog niks gewonnen. En zojuist heeft hij dan eindelijk een etappe gepakt. Vincenzo Nibali gaat de Giro van 2013 winnen, want zijn voorsprong op Evans, die vandaag armoedig oogde, is nu vier minuten en twee seconden. En dat is echt enorm veel. Ja, is dat, is dat te veel? Als je kijkt naar hoe ze nu in de ronde staan, is dat heel groot, dat gat. Oh. Het, het is kansloos, Evans is kansloos. Oeran staat er nu vlak achter, dat is nog leuk, de strijd om de tweede plaats. Tussen Evans, de oude man, en Oeran, de schaduwkopman van Sky... en nu Bradley Wiggins, bibberend naar huis is gegaan. Dat kan nog leuk worden, en dan heb je die Italiaanse Carponi daar nog achter, die staat vierde. De Giro is beslist, Joris van den Berg... Ja. Concludeert. Kijken we even naar de Nederlanders. Hoe deden, hoe doen die het? Ja, die hebben de afgelopen dagen goed aangevallen. Geesink en Kelderman, dat kon je vandaag een beetje zien. Robert Geesink, twaalfde. Wilco Kelderman, achttiende. Maar er was één Nederlander die zich bij de beste team wist te scharen. Stef Clement, tijdritspecialist, En toch niet echt een klimmer, werd toch keurig. Achtste op 1,36 van Nibali en dat is een prima prestatie. Het is toch een beetje jammer dat het nu al zo beslist is... want er zat een heel interessant weekend aan te komen... met beklimmingen op sneeuwniveau. We hoorden de, de weersvoorspellingen van, uh, van Gerard Hiemstra. Overal sneeuw, ook daar natuurlijk in Italië. hebben we eerder al gezien. Um, moeten we dan nog hebben over de vraag of al die etappes uh, intact blijven? dus Is er misschien steeds de kans dat er een etappe wordt ingekort? Zeker nu eigenlijk al vaststaat wie er... Uh, wie er gewonnen heeft. Zou goed kunnen. De kans is nog steeds groot dat het niet doorgaat. Morgen die beklimmingen van de, van de Gavia en de Stelvio... zijn prachtige historische beklimmingen in Italië. Monsterachtige bergen. Maar er ligt allemaal sneeuw op. En het is dan weer weggehaald, maar dan gaat het weer sneeuwen. En het is eigenlijk heel lastig voor de organisatie... voor de tweede keer deze ronde van Italië. En de rit van zaterdag schijnt ook in gevaar te zijn. Vanavond wordt dat allemaal beslist. Joost van den Berg, dank wel.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 Vorige week werden uit een hotelkamer in Cannes juwelen geroofd... met een waarde van zo'n 775.000 euro. Sieraden zouden worden uitgeleend aan beroemdheden die het filmfestival bezoeken. Dat zijn de hoofdpunten. De weersverwachting, Gert Hiemstra. Ja, Het is bijzonder koud. In het zuidoosten van het land is de temperatuur niet boven de 10 graden uitgekomen. Dat is voor de tweede helft van mei uitzonderlijk. Er komen nog altijd buien voor, maar de buigheid neemt af. En vanuit het noordwesten komen ook opklaringen onze kant op. Die opklaringen houden het ook vannacht vol en er is weinig wind, zodat het erg koud wordt. In de oostelijke helft van het land koelt het af naar het vriespunt en op grote schaal kan daar nachtvorst voorkomen. In de westelijke helft van het land raakt het weer bewolkt en daar wordt het dan niet kouder dan 4 à 5 graden. Morgen is er veel bewolking en er ontstaan enkele buien. Tussen de buien door klaart het zo nu en dan even op. En opnieuw wordt het morgen een koude dag met 10 tot 12 graden. De wind waait morgen uit het zuidoosten tot oosten en is zwak. In Zeeland een matige wind, windkracht 3 à 4. In het weekend blijft het weer uit het noorden komen... en daardoor blijft het koud met af en toe buien. En een structurele verbetering zit er voorlopig niet in. De situatie op de wegen Wijn Spaan. De avondspits is aan de drukke kant en dat komt ook door een aantal ongelukken. De meeste vertraging zien we op de wegen rond Rotterdam en ten zuiden van Utrecht. En een autobrand op de A6 muiden richting Lelystad dat veroorzaakt 3 kilometer file bij Almere Stad West. zijn nu de boel aan het opruimen. De rechterrijstrook is dicht. Er een vrachtwagen stil op de A16 bij de drecht richting Rotterdam. Uh, het staat voor de randweg van Dordrecht nog 7 kilometer, maar de rijstroken zijn wel vrij. De A20 naar Gouda bij Moordrecht 7 kilometer... na een ongeluk met een vrachtwagen op de afrit Moordrecht bij een spoorwegovergang. De A27 van Utrecht naar Breda, daar staat de langste file... tussen knooppunt Everdingen en knooppunt Gorken 19 kilometer file. Door een ongeluk is daar de linkerrijstrook dicht... En de A58 naar Eindhoven, bij Moergestel, 4 kilometer. En daar is de rechterrijstrook dicht. Hoe kritisch is de Tweede Kamer op minister Schippers over fraude in de zorg? U hoort het zo. De prettigste software voor relatiebeheer en CRM is Archie. Wie helpt mijn ouders langer thuis wonen? SeniorService.nl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 5 over half 6. Goedemiddag, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Fraudebestrijding in de zorg. De hele dag al praten ze erover in de Tweede Kamer. Verslaggever Marcel Bril volgt het debat. Marcel, ik hoorde je vanmiddag uh, vertellen dat de oppositie kritisch was. Maar nu begrijp ik dat de PVV net een motie van wantrouwen heeft ingediend. Ja, dat klopt. Tegen minister Schippers. PVDA-kamerlid Renette Klever legde in de Tweede Kamer uit... waarom ze die motie heeft ingediend. Vandaag heb ik de hele dag gladde praatjes en mooie verhalen te horen gekregen. De minister...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 omhoog gegaan. Dat is onvoorstelbaar. Hiermee geeft ze aan dat ze de omvang van de fraude volkomen onderschat. En ik heb er geen vertrouwen in dat de aangekondigde maatregelen de fraudemiljarden zullen opsporen. Daarom de volgende motie. De Kamer gehoort de beraadslaging, zegt het vertrouwen in de minister van Volksgezondheid, welzijn en sport op en gaat over tot de orde van de dag. Voor de minister is het natuurlijk nooit leuk als het vertrouwen in je wordt opgezegd, maar gevolgen zal het niet hebben. Het lijkt me echt heel erg sterk, want er is absoluut geen meerderheid voor deze motie van wantrouwen. Um, hoe staat het met de, het verwijt? Dat is natuurlijk wel duidelijk. Um, de minister doet te weinig dus. Het lijkt me dat de minister het daar niet mee eens is. Nee, dat heb je absoluut goed. Uh, op deze motie heeft de minister nog niet kunnen reageren... omdat ze nog niet aan de beurt is. Andere Kamerleden zijn op dit moment aan het praten. Maar eerder vandaag heeft ze al wel iets gezegd... over hoe zij er tegen aankijkt. Dat deed ze in een debat met sp kamerlid Renske Leijten... die ook erg kritisch is.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 Voorzitter, vanaf het moment dat ik minister ben geworden... is dit echt focus van beleid geweest. En even met permissie, maar bijna alle voorstellen was u tegen... die ik hier in de Kamer heb gedaan. En daar kunt u uw motivaties voor hebben. En dat gun ik u ook. Maar mij verwijten dat ik heb weggekeken... Om, als er gefraudeerd is, is echt, vind ik, volstrekt ontrecht. Het weerwoord van minister Schippers. Goed, de tussenblans, uh, Marcel, de SP en de PVV zijn erg kritisch. Hoe zit het met de andere Kamerleden? Die zijn een stuk genuanceerder, ook al zijn ze nog niet helemaal gerustgesteld. Maar ze vinden het goed om te horen dat er haast wordt gemaakt... met het versimpelen van rekeningen die dan naar de patiënt gestuurd kan worden. Dat was een eis vanuit de Tweede Kamer. Niet om die rekening dan te gaan betalen, die uh, mensen die thuis uh, die rekening krijgen... maar om te controleren. Nu staat er alleen uh, een, op die rekening een code. Maar het idee is dat er gewoon op komt te staan... dat de bijvoorbeeld naar je knieën is gekeken. En vanaf 1 januari moet na een ziekenhuisbezoek die rekening dan thuiskomen. Want, zo is het idee, de patiënt weet wat er met je gebeurd is. Als enige weet jij eigenlijk echt wat er gebeurd is... of er een foto van je knie is gemaakt of niet... en of je een nachtje in het ziekenhuis bent gebleven of niet. En zo uh, kun je ontdekken als er sprake is van fraude... Uh, dan kun je dat zelf zien en uh, bellen met de verzekering en zeggen... dit heeft de dokter helemaal niet met mij gedaan. Nou, verder nog wat andere toezeggingen. Er werd ook benadrukt dat er een uitgebreid onderzoek komt naar nou, hoeveel er nu eigenlijk wordt gefraudeerd. Want dat is het gekke, dat is helemaal niet bekend. En ook heeft het kabinet beloofd om elk half jaar... de Tweede Kamer op de hoogte te stellen. Nou, het debat is dus nog niet helemaal afgelopen. Op dit moment zie ik minister Schippers uh, op het podium staan... het spreekgestoelte om haar antwoorden te geven. Maar de meeste partijen die lijken dus wel genoeg te vinden... voorlopig wat het kabinet gaat doen. Maar wat ook weer heel erg duidelijk werd vandaag... is dat er nog een heleboel moet gebeuren... voordat het bestrijden van fraude echt goed van de grond komt. Marcel Bril, Den Haag. Dank wel. Gaan we kijken naar de beurs. Slecht nieuws. Verlies, de AEX, rond de 2% eraf. Nadat eerder vandaag in Japan de beurzen met meer dan 7% verlies sloten. Ook Amerika biedt weinig hoop. De Dow Jones is de dag met verlies begonnen. Bert van Sloten, wat gebeurt er? Nou, het is een beetje een einde aan de periode van uh, groei, Tim. Uh, veel meldingen hebben we de laatste tijd gehad van... Uh, de hoogste stand sinds de Dow Jones had het uh, record uh, ooit. En elke dag gingen ze daar weer uh, overheen. Uh, nou, er komt een einde aan. heeft een aantal oorzaken om te beginnen. Komt Er een einde aan de die uh, met name Amerika heeft. De Fed, de het centrale stelsel van banken in Amerika... heeft aangekondigd dat ze het op termijn gaan afbouwen. Maar desalniettemin, dan sluipt er onzekerheid in de markt. Er zijn tegenvallende groeicijfers in China. En sommige fondsen die daalden omdat beleggers gewoon hun winst hebben genomen. Dus eigenlijk een kleine cocktail. En welke aandelen gaan er dan specifiek onderuit? Nou ja, bij dit soort da dalingen zijn altijd de financiële aandelen... de laatste jaren gewoon de klos. Dus de ING, bijvoorbeeld in Nederland, min 5%. De Duitse. Bank over de grens, min 4%. En je hebt ook een soort index van al die bankaandelen bij elkaar. En die zie je dat het in heel Europa zo'n 2,5% onderuit is uh, gegaan. Ik wil je eentje niet onthouden, want die is echt gigantisch onderuit gegaan. Bankia, je kent het nog wel, Spanje, ja. min 4%. 50 procent. Goed, het is een dubbeltjesfonds, desalniettemin, maar min 50 dat is wel giga. En als je naar de beurzen kijkt is het beeld dan overal hetzelfde? Overal in heel Europa is het beeld hetzelfde zo uh, tussen de 1 en 2 procent uh, eraf. Uh, de Nikkei uh, vannacht uh, spande toch echt wel de kroon met die min 7 procent. Dus het beeld in Europa is een stuk gematigder. Uh, de Dow Jones overigens, je zei met verlies begonnen, maar langzaam maar zeker begint dat weer ietsjes op te krabbelen uh, naar uh, zo de slotkoers van, uh, van gisteren. En daar hebben we nog te gaan tot 9 uur Nederlandse tijd vanavond. 9 uur, 10 uur, in ieder geval nog een aantal uren handel. Bert versloten, dankjewel. Het NOS Radio 1-journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. Parbleu. Op Franse universiteiten is misschien binnenkort weer Engels te horen in de collegebanken. De Franse Assemblée Nationale heeft een wetsvoorstel aangenomen dat het Franse universiteiten toestaat om colleges in het Engels te geven. Tot nu toe waren ze verplicht om het Frans te gebruiken. De taalkwestie maakte de tongen behoorlijk los in Frankrijk, merkte onze correspondent Ron Linker. Wat me schokt en wat, wat productief is voor de Maison France in termen economie... Hij loopt bijna rood aan Jacques Millard van de rechtse oppositiepartij UMP tijdens het debat. een debat dat hij gaat verliezen, zegt hij dat het tegen Frankrijks belang is om Engels als voertaal in de collegebanken te hebben. Het gevaar is namelijk groot dat je dan je eigen taal verliest, zoals bij u, zegt hij. On le voit, on le voit notamment aux Pays-Bas où sur 43 masters 42 en langue anglaise. Alors le néerlandais est une wat een idiotie is dat bij jullie in Nederland. Het leeuwendeel van de universiteitsprogramma's gaat in het Engels. Is Nederland soms een dode taal? Natuurlijk niet. Maar voor een student kan het toch handig zijn om Engels te spreken, bijvoorbeeld als hij op zoek gaat naar een baan. Si vous voulez pénétrer le marché chinois, c'est pas avec l'anglais que vous allez y arriver. C'est une bévue. Si vous voulez pénétrer le monde arabo-musulman. C'est en arabe. Als je wilt pénétrer toute l'Amérique latine, dan zal het zo zijn dat soit in Portugal, soit in Espanje. Dus, je moet zeggen dat het deus ex machina is. Engels is niet het wondermiddel dat je in China of in het Midden-Oosten aan een baan gaat helpen. En daarom maak ik me zo kwaad over deze wet. Het is alsof we onszelf een kogel door de kop jagen. Ik ben fâché, want het is een kwestie van stratégie. On est en train de se tirer een bal dans la tête. Het is examentijd bij de Franse universiteit. En dus zijn er maar weinig studenten vandaag op de Jussieu Universiteit in Parijs. Toch maar even de proef op de som nemen. Uh, excuse me, do you speak English? Uh, in English, uh, do you speak English? A little. Een klein beetje Engels spreekt deze studenten. Het zou toch lastig worden als de colleges ineens volledig in het Engels waren. Maar voor de meesten is het geen probleem. Hij zou er wel doorheen komen, maar zijn vriend naast hem niet. Waarom is het voor Fransen toch zo lastig om een andere taal te spreken? Ja, alles is in Frankrijk in het Frans. Nou ja, ik zie daar een stel met een paraplu lopen met de Britse vlag erop. Britse studenten dus. Vinden jullie het een goed wetsvoorstel? No, I don't, I don't. I support the conservatism of the Académie Française and <laughs> on these sort of things. Why? Uh, because I, I, I like I, I resist globalisation. Het ideaal van deze Britse student in Parijs. Ik ben tegen de mondialisering. Yeah, no, Globalisering not, is een anglicisme. Oké, okay, frans dus in de collegebanken. <laughs> A resounding oui. <laughs> Oké, okay, thank you very much. Leuk ja, het is een, uh, toch een behoorlijk drukke avondswits geworden. Alles bij elkaar. Ruim 200 kilometer fietsen. Er zijn een paar ongelukken gebeurd. Nou, even het belangrijkste, of eigenlijk de langste file... die staat nu op de A27. Van Utrecht naar Breda. Want daar is een ongeluk gebeurd. Tussen Hagenstein en knopend Gorkum 20 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. Het Overdiek op Twitter. Een tweet vandaag met een droevige aanleiding. Verstuurd door apenstaart Bart van Loo. 1130 volgers, zijn 605e tweet was deze. Rest in peace, Georges Moustaki. Ik groet hem van op de Tourmalet. Dank voor Le Metec. Dank voor Milord. Bart van Loo, auteur van het boek Chansons. Een gezongen geschiedenis van Frankrijk. Goedemiddag. Goedemiddag. We horen natuurlijk Edith Piaf. Uh, Georges Moustaki uh, schreef dit nummer, Milord. Ja. Dat, uh, het nummer dat u nu even nee, laat laten dat, horen is... Dat is La Vie en natuurlijk. Maar we zoeken dat is La, Via Rose, eigenlijk... La Rose, ja. Ja, natuurlijk. Dat is, uh, dat is Edith Piaf. We willen eigenlijk Milord laten horen. Hebben we dat, jongens? Ja, ja. Er wordt naar ik... gezocht, wat, wat daar gaat het om. Nou, daar gaat er ja, wat foutjes Nee, ik geloof dat er vergeefs gezocht wordt. We hadden het klaar Milord. Ja, He Helaas. Milord, gezongen door Edith Piaf, geschreven door Moustaki. Ja, de type jonge Moustaki lag in bed bij Edith Piaf, die toen al een oude, afgeleverde tante was. Maar zij hield wel van verovering. Ja, Yves Montan bijvoorbeeld, waar ze dan La Vian Rose over heeft geschreven. Dat hebben we net gehoord. Um, en op uh, het einde van hun relatie vroeg ze aan uh, Georges Moustaki: Georges die zich trouwens Georges Yous noemt, Youssef, maar noemt zich Georges, als eerbetoon aan Georges Brassens, een andere grote Franse uh, zanger. En ze zei, ik wil een tristig nummer dat in Londen speelt. En daar is dan Milard uitgekomen, een tekst die Moustaki schrijft, het verhaal van een, van een ontroostbare aristocratie die troost doet bij een prostituee. En op de tonen van de Charleston verovert dat lied de hele wereld. En dat is 1959, type jongen wat ze nog doen. Voilà, daar is het. Even luisteren? Wat is zo mooi, dit nummer, en wat is zo typisch Moustakis? Wat er typisch aan is, is de tekst, want de muziek heeft hij niet geschreven. Wat er typisch aan is, is dat hij in de eerste periode van zijn leven was zijn auteur. Was hij iemand die voor andere mensen teksten en ook al muziek heeft geschreven. Bijvoorbeeld, waar ik enorm veel bewondering voor heb, dat zijn de nummers die hij geschreven heeft van Serge Rejani. Uh, ik denk maar aan, aan het lied Saga. Waar Serge niet belt naar Moustaki en zegt, al die liefdesliedjes, het gaat altijd maar over jonge frisse, perfect door een ringetje te halen, perfect in het vlees zittende jonge prinsesjes. Geef nu nu zijn echt liefdeslied, liefde dat het leven over, die het leven overleeft. En dan komt Moustaki met een lied, met een tekst die gaat over, avec ses saints, trop lourdes, trop d'amour, met haar borsten te zwaar doorwegend, van te veel liefde. En Serge Gezenit zegt, dat moet ik hebben, een aangrijpend lied. En na verloop van tijd begint hij zoiets hebben van, ja, ik, misschien kan ik zelf ook wel eens een liedje zingen. En dat komt dan in 1969, zingt hij Le Métek. en daar wordt hij weer op mee. Met Toikos in het Oud-Grieks betekent dat de vreemdeling, eigenlijk kort, kort, kort samengevat. En dat, en dat lied, dat woord kreeg hij naar zijn hoofd geslingerd, hij is, van, hij is Turks, Grieks, Cypriotisch, van oorsprong. Hij had een Frans liefje en die vader zei tegen hem altijd vreemdeling metek, fel met tek. En, en dit is, is in zijn hoofd blijven spelen. Hij heeft dat lied gemaakt en dat is dan in de naastleed van mei 68 uitgeroepen tot het lied van de tolerantie. En dat is de wereld rond gegaan natuurlijk. Zullen we even luisteren, een klein stukje? Ja. Q me dan el reve. Moi die ne reve plus. Avec de marodeur de muzicien de rodeurs qui ont pille dan de jardin. En dat werd uiteindelijk ook zijn eigen internationale doorbraak hè, voor deze moestaki zelf zingen met Lumatek. Wat heeft het hem gebracht? Ja, daarna is ja, hij is gewoon heel de wereld rondgereisd. Hè. Hij is een van de, de, de grootste exportproducten van Frankrijk in de jaren 70 geweest. Zeker op chansonesk gebied. En is blijven schrijven ook voor andere mensen, van François Zardy, die we allemaal kennen. Het, het mooie is ook dat hij woont in het hartje van Parijs, in, in de rue de Lille Saint-Louis. En hij woont naast uh, François Verdi. Je kunt je dus inbeelden François Verdi en Jacques Dutron, mooi koppel, die dan een kaartje gingen leggen bij Georges Moustaki thuis. Als daar een bom was opgevallen, ja, dan had het Frans Chanson een stevig enfin, het stevig hoofd geweest. Dat is maar een bedenking terzijde. De, uh, de muziek blijft tijdloos. U bent in Frankrijk nu. Hè? Wat merkt u daar van het bericht dat hij is overleden? Ja, de radio gaat er de hele tijd over. Hè. over uh, alle uh, alle, alle, alle nieuwsalerten gaan over. Voor, natuurlijk over Joris Moestak in terecht. Het zou een schande zijn als we dat niet zouden doen. We zitten hier aan de voet van de Pyreneeën. En uh, ja, het leeft hier zeker. En uh, ondertussen hebben er ook al heel veel Vlaamse en Nederlandse radio- en tv-zenders gebeld. Dus het leeft dus ook in de lage landen. En, ja, dat verheugt mij natuurlijk dat we eh, George moustaki nog niet vergeten zijn. Dus ik zou zeggen, laat zo dadelijk toch maar misschien een heel plaatje draaien als het even kan. Ik doe even ja. het zwijgen toe. Bart van Lo, dank u wel. Bij de dood van George Moestaki, Hij overleed vandaag, 79 jaar oud. We het is...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 Het was even een sprongetje van de Franse chansons naar de muziek van nu. Train, drive by. Het NOS Radio 1 journaal Media over Het nieuws van nu, Anouk Thijssen. Nog steeds veel aandacht op de internationale nieuwssites... en in de kranten voor de brute aanval gisteren op een Britse militair in Zuid-Londen. Verschillende media brengen het verhaal van de vrouw... die gisteren vrij rustig met een van de daders sprak. Ze reed toevallig langs in een bus en stapte uit om het slachtoffer te helpen, maar raakte toen in gesprek met een van de daders. De vrouw zei tegen de Telegraaf dat ze niet bang was omdat hij niet dronken of stoond was. Hij was gewoon opgepakt. Hij was echt opgepakt. Ik ben in volledige controle van zijn beslissing en echt to om alles wat hij wilde. Het gesprek ging verder over de moord en de oorlog in Irak en Afghanistan. De dader was erg boos dat het Britse leger actief is in die landen. En zei een oorlog in Londen te willen veroorzaken. En als hij handelsblad schrijft dat de locatie, het tijdstip en de videoboodschap aangeven dat de daders juist uit waren op aandacht en getuigen. Volgens het parool is de aanval een voorbeeld van Nike-terrorisme. Daarbij gaat het om plotselinge, simpele maar dodelijke aanvallen. En dan kun je je moeilijk tegen wapenen. Op Twitter is Eva Jinek trending na het bekendmaken van WNL dat ze de laatste vijf uitzendingen van Eva Jinek op zondag niet mag presenteren. Haar naam wordt per direct uit de titel gehaald. Volgens WNL is dat een logisch gevolg van de stap die Jinek nam door een andere baan aan te nemen. Jinek zelf is verrast, vertelde ze eerder deze uitzending. Volgens haar is het een abrupte beslissing en had ze het liefst zelf nog even afscheid genomen van de kijkers. Trending topic dus op Twitter. Een aantal kijkers reageert via Twitter en zegt de stap van WNL niet te begrijpen. Een greep uit het. Alsof iemand Eva kan vervangen. Veel. Beetje kinderzinnen, WNL? Jammer, ben fan van Eva. Jammer hoor, zegt iemand anders. Eva Jinek weg op, zon weg op zondagmorgen vond het een lekkere begin van de dag. Overigens gaan uh, sommige twitteraars ervan uit dat Jinek is ontslagen bij WNL... en dat ze helemaal niet meer op tv te zien zal zijn. Dat klopt niet. Eva Jinek komt vanaf 1 juli gewoon weer wekelijks terug op tv... maar dan in een talkshow bij de KRO en CRV. Het komt regelmatig voor een prachtig stadion bouwen als er een groot sportevenement aankomt. Helaas komt het ook vaak voor dat het stadion na het sportevenement niet meer wordt gebruikt. Daar heeft de Rotterdamse ingenieur Marcel Klomp wat op gevonden. Een demontabel stadion dat overal ter wereld in en uit elkaar wordt gehaald. Er kunnen 50.000 mensen in en volgens Klomp is het stadion dan nog veilig, vertelt hij aan RTV Rijnmond. Ja, het is natuurlijk heel belangrijk dat als er ook 50.000 mensen staan te springen... dat alle krachten netjes naar de ondergrond worden afgedragen. En ik heb er goed aan gerekend en ik ben er zeker van... dat ook mijn aluminiumstadion die krachten op kunnen vangen. Ja, een aluminiumstadion. We moeten nog maar even afwachten. Maar goed, in het voorjaar moet het kunnen, zal de school hebben gedacht. Maar dat het zo koud zou zijn voor deze tijd van het jaar hadden ze niet verwacht. De, brug, de brugklasleerlingen uit Doetinchem hebben het nu zwaar tijdens hun schoolkamp op de Veluwe. De temperatuur daalde daar afgelopen nacht tot rond het vriespunt. En daar hadden ze geen rekening mee gehouden, zegt deze jongen tegen Omroep Gelderland. Ja, meestal denk je, ja, lekker warm hier en ja. zo. <lacht> mei. ja, kom hier, zij is koud. Ja, dat is wel wat anders. Dus uh, ja... Het gebeurt klaar. Oh, jij bent een bikkel? Ja, ik kom uit de Achterhoek, dus, dus dat is wel wat anders. Ach. Dus daar zijn we altijd hard. Ja, altijd hard daar, die Achterhoekers. Daar kunnen ze tegen. Bikkels zijn het. Nou, volgens Gerrit Hiemstra is daar uh, mogelijk weer nachtvorst... in het oosten van het land uh, oh. te voelen. En dat is tamelijk, uh, tamelijk extreem. Gerrit was er helemaal van van de kaart. Die, was echt, die zat vanmiddag de weersvoorspelling te bekijken Anuka Die zei van, dit is zelfs voor een weerman... maar zoiets bijzonders niet leuk meer. Nee, nou, ik vind het ook niet meer leuk. Jij wel? Uh, nee. nee. <laughs> Warme jassen weer aan. De winter is terug. Vanavond wordt het heet in Boksmeer. Want dan gaat de gemeenteraad vergaderen over het criterium... dat niet meer doorgaat. Het rondje om de kerk. Daar is behoorlijk wat over te doen. Temperaturen lopen op daar in het gemeentehuis. Gaan we over praten met een beroemde inwoner van Boksmeer, Emiel Roemer. Tot zo. De Champions League op Radio 1. Zaterdagavond in Langs de Lijn. De bal naar de rechterkant. Robben, Goepert, Arjen Robben. Bayern München, Borussia Dortmund. Mooie beweging van Robben. Robben, Robben, Toepend aan Arjen Robben. En West Langs de Lijn, zaterdag vanaf 7 uur. In de Champions League om kwart voor negen. Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.